De vrouw is de vriendin van de Roemeen van 28, die in januari in Roemenië werd aangehouden. En wordt samen met twee andere Roemenen verdacht van het voorbereiden van de kunstroof. De kunstwerken zijn nog altijd niet terecht. In de Pakistanse stad Karachi zijn na de zware bomaanslag van gisteren... scholen en kantoren dicht. Ook het openbaar vervoer ligt stil. Politieke partijen in de zuidelijke provincie Sint, waarvan Karachi de hoofdstad is... hadden opgeroepen tot een staking. Bij de aanslag in een Shiïtische wijk vielen 45 doden. 150 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Het vermoeden bestaat dat een Soenitische terreurgroep erachter zit. Gedupeerde beleggers van SNS Real krijgen geen schadevergoeding. Minister Dijsselbloem van Financiën biedt 0 euro schadevergoeding aan de aandeelhouders en eigenaren van schuldpapier. De problemen en verliezen bij de vastgoedtak Property Finance zouden zonder ingrijpen van de staten begeleid tot het faillissement of de liquidatie van de bank, schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Op 15 februari oordeelde de Raad van State dat de nationalisatie en onteigening van SNS Reaal rechtmatig was. De gedupeerden kunnen nu alleen nog naar de ondernemingskamer stappen.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 De baby die in New York kort na een fataal verkeersongeluk van zijn ouders op de wereld kwam, is alsnog overleden. Het jongetje werd na het ongeluk met een keizersnede gehaald. Het leek afhankelijk goed te gaan, maar vandaag werd bekend dat hij is overleden. De ouders waren met een taxi op weg naar het ziekenhuis. De automobilist die de taxi aanreed is nog altijd spoorloos. en ging het na het ongeluk te voet vandoor. De pastoor van het Noord-Italiaanse dorp Castel Vittorio heeft zijn parochianen geschokt... door tijdens de mis een foto van de afgetreden paus Benedictus te verbranden. En de herder laat zijn schapen niet in de steek, verklaarde de 67-jarige pastoor Maggi. Na de mis kreeg hij op het plein voor de kerk ruzie met zijn parochianen. Dan het weer, de zon schijnt volop. Het is 8 graden op de Wadden, 11 in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 10 graden op de Wadden tot 15 graden in het zuiden.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 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ik word lid van Max.nl. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, 16 jaar lang was hij de schrik van woningcorporaties. Althans, hij was de toezichthouder. Jan van der Molen vertrok vrijdag als directeur van het Centraal Fonds Volkhuisvesting. Hartelijk welkom hier. Um, wat gaat u nu doen? Nou, geen flauw benieuwd. Ik heb even besloten een paar weken gewoon uh, om heen te kijken van het weer te genieten... En, uh... Even rustig na te denken over wat ik ga doen. En u houdt van gitaren? Ik ben net gek van gitaren. Nou, er zitten er twee achter u. Daar ben ik heel blij mee. Ik nou, dus ben ook mag. heel benieuwd naar het geluid zo meteen. De oude Egberts baas Jan Benning die vindt zijn eigen senseo-koffie niet lekker. Wel een beetje raar natuurlijk. Uh, wat is er aan de hand met dat koffiesucces van de afgelopen jaren? Foodwatcher Anneke Ammerlaan die gaat zo meteen praten over de nieuwste koffietrends. En straks ook onze dichter bij de dag. En dat is vandaag Wasch. Ja, Jan van der Molen. Afgelopen vrijdag deed u definitief de deur achter u dicht. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting verandert in de financiële autoriteit woningcorporaties. Dus moest er een nieuw gezicht komen. Uh, vond u het moeilijk om afscheid te nemen? Ja, nee. Je hebt met veel lol bijna 16 jaar daar gezeten en een bepaalde ontwikkeling meegemaakt. En de huidige organisatie is opgebouwd vanuit niets naar wat er nou staat. Tegelijkertijd weet je dat er op een gegeven moment een, een reorganisatie aan zit te komen dat men graag nieuwe gezichten ziet. Ja, dat hoort bij het hele proces. Dus Het is deels geaccepteerd en deels even slikken en vervolgens denken... nee, morgen is er weer een dag, we gaan wat anders doen. Ja, maar wat is dan nog niet helder? Wat nog niet helder is, is deels het proces van, van wetgeving. Nee, maar wat u dit. gaat doen, bedoel ik? Oh, het hangt er vanaf uh, van welke mogelijkheden er zijn. Blijf ik in de volksvesting zitten of uh, ga ik wat anders doen? Dat is even een proces uh, wat ja. mede beïnvloed is door de ziekte van mijn vrouw de afgelopen uh, vijf jaar. Ja, u heeft daar uh, 16 jaar gezeten. We zeiden net de schrik van de woningcorporaties. Was u dat? Dat weet ik niet, dat moet u aan de corporatiedirecteur zelf vragen. Ik u begrijpt wel, wel dat we, we... spreken ze regelmatig en het zijn niet altijd leuke gesprekken... en het zijn zeker ook niet altijd gesprekken waarbij je als vrienden uit elkaar gaat. En er zijn natuurlijk ook crisis en incidenten geweest bij corporaties... waar de bestuurders naar huis gestuurd zijn of de commissarissen naar huis gestuurd zijn. Mede door uw... Ja. Uh, schuld dat zijn niet de leukste gesprekken die je voert, maar soms het brood noodzakelijk. Ja. Want kunt u in gewone mensentaal uitleggen wat u precies deed? Waar hield u precies toezicht op? Het toezicht is verdeeld over twee instanties. Een deel ligt bij het ministerie, een deel ligt bij ons. Wat bij ons lag, dat is het financiële toezicht. Dat betekent dat je kijkt naar het financiële presteren van woningcorporaties. Zitten er de blunders in? Hoe gaat het met exploitatie? Welke toekomstverwachtingen hebben ze? kunnen ze blijven investeren in de komende jaren? Ja, en als wij dan woningcorporaties zeggen, dan denken we allemaal Vestia. Helaas wel. Er zijn 385 corporaties. En het vervelende is dat een paar incidenten inderdaad op dit moment bij iedereen het beeld bepalen. Deels door de incident en deels door de salarisdiscussie. Dat is doodzonde. Ja, want Vestia kan je nog een incident noemen? Dat is vanwege de oorzaak en het type probleem is dat een incident. Ja. Ja, wat kost het ook alweer? Uh, hangt vanaf welke kosten je meeneemt. Als je 2 de miljard. De discussie met de banken meepakt, zit je op bijna 2 miljard. Maar het is verdeeld over de bankensector, vestia zelf en de corporatiesector. Ja. Incident noemen we dat. Het is helaas een incident. Uh, hoe je het ook verkeerd, daar heb ik geen ander woord voor. Nee, zullen we even luisteren hoe het ook is dat? Ja, is goed. De Vestia-affaire. De corporatie die bijna failliet dreigde te gaan, gered moest worden. Kostte 2 miljard euro. De verantwoordelijke bestuurder, Erik Staal, is inmiddels vertrokken. Met 3,5 miljoen euro, bleek gisteren. Om een pensioengat te dichten. Had een beter toezicht deze affaire kunnen voorkomen? Nou, in de affaire Vestia hebben alle betrokkenen, dus de toezichthouder, maar ook het ministerie, niet alert genoeg gereageerd. Te weinig slagvaardig, te weinig risicogericht. En uh, onvoldoende ingrepen. En dan moet er dus keihard worden ingegrepen. Nieuwe huurders gaan 9% meer betalen. De woonbond die opkomt voor de huurders vindt het onbegrijpelijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat de huurders de dupe worden... van het uh, de Bebakel. Ja, Jan van den Mouwen, hoe luister je naar? Met gemengde gevoelens. Ja, er, zijn twee, er zijn twee dingen. Eén is puur bedrijfseconomisch. De sector heeft elk jaar uh, geprofiteerd van de structuur die we hebben. Met een waarborgfonds en een Centraal Fonds Volkshuisvesting. Dat leverde er netto per jaar 700 800 miljoen voordelen op, euro. Uh, uh, waar, waar, waar kwam dat vandaan? Wie betaalde dat? Dat betekent dat er altijd financiering beschikbaar was voor de corporaties vanuit de financiële wereld. En altijd tegen een lagere prijs dan de marktrente. Dus dat, daardoor konden die corporaties nieuwe huizen bouwen? Dat was een van de mogelijkheden om een conflict te blijven bouwen. en was altijd financiering beschikbaar. Dat voordeel was 700 800 miljoen per jaar. Dat is op zich veel. Dat heeft 25 jaar goed gefunctioneerd. En bij ging het fout, omdat uh, die club uh, andere dingen ging doen met geld dat ze dat Wat hebben zij hadden. precies gedaan. Kunt u dat uh, in gewone mensentaal uitleggen? Ze zijn begonnen om uh, de financiering van uh, huizen die overdag met 50 jaar moet duren. Je krijgt geen financiering voor 50 jaar. Dus je hebt voor kortere periodes steeds financiering nodig. En daar heb je één groot risico, dat is het rentrisico. Die kan omhoog, die kan naar beneden. En wat corporaties dat doen is een bepaald type producten aanschaffen om dat rentrisico te beheersen. Daar hebben ze op een gegeven moment waarschijnlijk toch te veel gegokt. En daar is te veel. Uh, ze over elkaar... we kopen een product, een derivaat heet, een derivaat ik, heet waar dat. Waarmee ja. we kunnen voorkomen dat als die rente omhoog gaat, dat wij in de problemen komen. Ja, maar dat, even, dat derivaat is op zich niks mis mee. Als je inderdaad vanuit rente-risicobeheersing gaat. Dat doet de overheid zelf ook. Dat doen waterschappen, dat doen zorginstellingen, ziekenhuizen, zo dus corporaties. Ja. Wat je bij Vestia zag, is dat ze zijn gaan gokken als waren het een casino. Ik, ik dacht altijd, maar het zal wel heel naïef zijn... dat woningbouwcorporaties er vooral waren om woningen te bouwen. Maar de, ze, blijken de, ze bleken een heleboel andere dingen ook te doen. Ik, heb ik iets gemist? Of nee, hebben wij allemaal iets gemist? Te, of, nee, toen zei u de afgelopen tien jaar de ogen dicht en de oren dicht heeft gehad. Maar nee. daar ga ik even vanuit. of niet. Nee, Wat er gebeurd is, is denk ik in het eind van de vorige eeuw... begin van deze eeuw, dat de corporaties van een oorspronkelijke taak... Wat, dat was dat, het nieuwbouwplegen van, van woningen voor sociale lagere inkomensklassen... Eh, het beheer en de exploitatie daarvan ook andere dingen gingen doen. Men vond het heel makkelijk... Er zaten drie oorzaken bij. Het was niet helemaal helder wat hun werkdomein was. Dus ze konden nieuwbouw plegen, maar ze konden ook koopprojecten doen. Ze konden bedrijven gaan bouwen. Ze konden universiteiten schepen, in schepen investeren? We hebben drie schepen gehad in ons land: een pannenkoekschip in Zwolle, een schip in Amsterdam en een, en een schip in Rotterdam. Een Zeker. Prachtig. Dat is waanzinnig goed. En die overigens eh, explodeert goed. Dus is daar is <laughs> geen probleem mee. dat kan ik u aanraden. Maar goed, het, het schip in Rotterdam en het schip in Amsterdam waren er gewoon incidenten. Er ging geen discussie over. Wat je dus gewoon zag is omdat ze vrij vermogend werden: dat vastgoed wat ze hadden werd steeds meer waard. Men verkocht woningen. Dat Leefde per jaar ongeveer 2,5 2 miljard op. Ze wisten niet meer wat ze ermee moesten doen. Met dat geld ontstond een soort discussie: we kunnen meer doen. En alle andere partijen die eromheen stonden, of het nou gemeenten waren of zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vonden dat eigenlijk wel leuk en eigenlijk wel makkelijk. Maar u was de toezichthouder. Ja, maar daar gaan we het dus niet over over het werkveld. Nee? nee. Maar dacht u nooit van: wat, gaat, wat is hier eigenlijk gaan? is dit eigenlijk wel normaal. Was dat? Nou, dat dacht die ook... niet alleen, dat schreef ik ook op. Ook er zijn diverse rapporten geschreven waarbij we gewaarschuwd hebben vooral alle effecten van die derivaten, van dat uh, exploiteren in commercieel vastgoed met grondposities. Maar toch is er ook over u gezegd dat u niet alert genoeg was. Bij Vestia vind ik zelf ook dat we in 2008 en 2009 gewoon scherper hadden moeten zijn. We nou. hebben de interne boel geëvalueerd. En ook daar zie je dat we op basis van contacten... met de kennis van nu, was dat bekende argument... het klinkt heel vervelend, maar het is wel zo. We hadden ja. gewoon door kunnen vragen in die periode. Maar waarom is dat niet gebeurd? Ja, dat kan ik achteraf het antwoord niet op geven. Nee, echt dat niet? Nee. Dat is niet, uh... Het is gewoon even niet scherp genoeg geweest. Op dat moment waren derivaten niet het gevaarlijk product... waarvan we nu allemaal weten dat het gevaarlijk product was. Wat zeker speelt in 2008... Vestia had toen ook wel een aantal vraagstukken... die ze zelf opgelost hebben. Vestia was op dat moment zeer waren geen problemen. In 2009 zag je dat de derivatenportefeuille minder werd. Je zag dat de risico's minder werden. Je zag een verklaring van de accountant dat alles conform de regels was. Dus dat heb ik ook van gedacht. Okay, en die geloofde, die geloofde u nog in die tijd? Op dat tijd? moment was ik zo niet om dat te geloven, ja. ja. Dat denk ik kwijtgeraakt. Maar u, u praat er nu redelijk mild over. Ja, niet alert genoeg, ja. ja. Achteraf hadden we dat kunnen weten. We hebben u aangesteld om dat te, te voorkomen, toch? Met allen. Voor deel heb je daar volgens gelijk al. Nee, maar dat, dat, u, ja, u zegt, u, u praat in mild over, dat valt er mee van binnen, kookt het nog redelijk hoor. Ja? Op ja. u zelf of op Vestia? Een combinatie. Ik bedoel, het begint even met de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder en de raad van commissaris van elke organisatie. Ik bedoel, we hebben een rechtspersoon in ons land met twee organen waarvan we denken dat ze handelsbekwaam zijn. Ja. Dan ja. zit er volgende keer een accountant <laughs> omheen. Dat is wel mooi gezegd. Nou ja, dat <sus> ja. Daar ga ik nog steeds van uit. Waarvan we, hebben... we dat dachten eigenlijk. Nee, maar hoe dat geldt natuurlijk ook voor banken, die producten zijn verkocht. Laat we ook even helder zijn. Ook dat zijn natuurlijk mensen die gewoon Product afzetten waarvan ze eigenlijk hadden moeten vragen: kunnen we die producten afzetten? Ja. En dan zit er volgens nog een ring omheen met een waarborgfonds, een centraal fonds en een ministerie. Dus dat, die combinatie van factoren, ik denk dat je bij alle partijen kunt zeggen dat daar wel iets gebeurd is. En dat heeft die commissie hoekstrak geconstateerd. Alle partijen die hebben gewoon al te veel geslaten ja. en te weinig gecommuniceerd. Ja. Nou, die conclusie deed ik geheel. Het bizarre in uw situatie is dat het samen viel met een hele moeilijke periode in uw privéleven. Ja. De eerste incidenten begonnen eind uh, 2007. En toen werd mijn uh, vrouw kanker geconstateerd. En uh, uiteindelijk is die vorig jaar september overleden. Ja, de, ook rond ongeveer de afronding van die verder. De hele discussie met de banken hebben we gehad in mei juni. En uh, daarna ben ik een aantal weken thuis gezitten... om uh, de laatste week van mijn vrouw mee te maken. Ja. Had u niet eerder het behoefte om te zeggen van... jongens, laat mij er even buiten. Nee, want dan kom je terug op de vraag die u net stelt. Uh, bedoel, er doet je wel wat als een incident ontstaat... en ben je zelf het gevoel hebt van er moet wat gebeuren. Maar ja, er is thuis uh, ook het een en ander aan de hand. Nee, klopt, maar dat is een redelijk goed overleg met elkaar besproken. En mijn vrouw uh, deed op dat moment overigens ook dat ding op haar eigen werk... voor zover dat mogelijk was. Uh, dus we hebben inderdaad gekozen van wel dingen doen. En ik wil dat probleem ook wel oplossen van Vestiaan. Ja. Die, die eagerness heb ik ook wel. En uiteindelijk bent u de laatste een paar weken fulltime bij een vrouw ja, geweest. Hè? met de kinderen ja. zijn we continu bij elkaar geweest. En ik las ergens dat u dat omschreef als een waardevolle en bijzondere tijd. Ja, hoe lang het ook klinkt, de gesprekken die je dan nog voert... en zeker tussen de kinderen en mijn vrouw, uh, waren erg goed. Omdat mijn vrouw op een gegeven moment ja, eigenlijk het gevoel had jarenlang van... ik kom hier hieruit, uh, ik, ga niet, uh, ik ga niet weg. Uh, mijn dochter had er heel veel moeite mee, die wilde erover praten. En dat is pas eigenlijk de laatste weken gebeurd. Ja. Dat is heel emotioneel, maar erg waardevol. Ja. Relativeert dat ook niet enorm waar u verder mee bezig was? Ja, waar wat ben ik eigenlijk mee bezig in de rest van mijn leven? Nou, dat heb ik altijd gehad. Op het moment dat ik begon te werken heb ik altijd de stelling gehad... dat ik altijd liever heb dat, uh, dat, dat mijn kinderen zouden zeggen... dat ze een leuke vader hadden... dat, dat mijn ex-collega's zouden zeggen dat ze een leuke collega hadden. Ja. Hmm. Kinderen zijn per definitie belangrijker en je thuissituatie is per definitie altijd belangrijk. Maar is het dan nog op te brengen om je daar helemaal voor te geven, voor dat werk? Ja, maar dat is een kwestie van discipline. Uh, heel simpel, je staat s morgens op en dan ga ik al eerst... keer opdrukken. Ja, dan ga je eerst naar ja. de Ja, Dat houdt je gewoon fysiek fit, dat spijt me echt. Dit is gewoon zo. De maar... twintigers kijken nu een beetje moeilijk. <lacht> Kort voor zeven staat hij op. Nog nou, vandaag trouwens ook? Nee. Oh, uitgeslapen. Ja, heerlijk. Tot 7 uh, uur oh, misschien wel. Nee, een kwart over half 9. En toen wel gesport? Ja, dat, nee, dat is gewoon lekker om te doen. Uh, uh, je voelt opdrukken, je goed. opdrukken, roeien en, derde was? Uh, fietsen. Oké. Okay. Ja, en, en, en dan heb je aan vier uur slaap genoeg? Na uh, een hele lange periode kun je dat doen. Maar ik zal niet ontkennen dat even in die periode dat ik gewoon thuis was, dat 8 uh, uur slaap ook heerlijk was. Oh, toch wel? Ja, echt, ja, ja. echt wel. Nee, is echt lekker. Even toch, nog, nog terug naar de toezicht. Um, ze liggen steeds meer onder vuur, de toezichthouders. Ja. En niet alleen in de, in de woningbouwsector, maar overal. Um, Hoe komt dat? Ik denk dat we in al die verschillende semi-publieke sectoren... of het nou de zorg is, of het onderwijs, of, of de woningcorporaties... We hebben prikkels vanuit de markt, we hebben prikkels vanuit de overheid en prikkels vanuit de woonconsument. En dat is niet goed op elkaar afgestemd. Want de markt corrigeert niet. Bij corporaties zie je dat daar geen efficiëntieprikkels zijn. Klaarblijkelijk is de toezicht van de overheid ook te weinig. En de consument heeft eigenlijk niks te vertellen. Maar de toezichthouders hebben dus ook, ook zitten slapen met z'n allen. Nou, het is een combinatie van wat mogen ze doen. Bij ons vind ik dan het veranger dat we hadden geen enkele instrumenten om in te grijpen. Ik mag alleen zeggen, als je doorgaat, ga ik de minister bellen. Dat is hetgeen ik. wat ik kon doen. Ja. En ik hoop dat die herzieningswet die nu bij de Eerste Kamer ligt snel doorkomt, dan krijgt in ieder geval de nieuwe organisatie voldoende instrumenten. Maar daar hadden ook allemaal commissarissen met. 17, 18, 19 commissariaten en zo. Ja, nou goed, ook dat is een discussie die natuurlijk in het publieke termijn gevoerd wordt. Van iedereen nu zegt van vijf is eigenlijk wel het maximum. Nou ja. En, en, en heeft het u het idee dat de kwaliteit van het toezicht nu zodanig is dat, we, dat het op het niveau is waarvan we hopen dat het was? Het kan altijd beter. Dat geldt voor al die verschillende instellingen. Je ziet wel dat er een groei zit in de, de kennis en de kunde van die commissaris. Maar wat natuurlijk altijd lastig blijft is. Uh, je hebt te maken met, met de bekende sociaal-psychologische processen bij bestuurders. Dat zonder koning gedrag. Ja. Zie je dat? Durf je daar doorheen te prikken? Nou ja, dan uh, dan dan je dat is een nog voor, zou ik zeggen. Ja, maar dat is dus te weinig gebeurd. Daar was te weinig aandacht voor. En dat moet veel meer gebeuren. Oké. Okay. We gaan weer naar muziek luisteren. Ook naar die gitaren. Tessa D'Austra van Orlando, wat gaan jullie zingen? Uh, put me on the lightbox. Mm. You have never been to Spain You can still believe it never rains In a land more south from here But skies are really never clear You came here in the rush Your luck ran dry as did you trust We were clocking in and out But find out that's not what it's about Put me on the light bulbs I like the black and white Do you think I'm gonna, gonna be all right? There is no choice to The cathedrals laugh for more mistakes from the aisle. You watch them float waiting for their rescue. boat a truce inside my chest. So, my doctor put me to the test. He said, Try to convince your friends. Well, they're not everything with a start, is too high than it Open me on the light bulb i like the black and white do you think i'm gonna gonna be alright? open me on the light box i like the black turn Orlando met uh, Put Me On The Lightbox. Speelde ze een beetje goed, meneer Van der Molen? Ja, hoor, ik heb genoten. Ja. <laughs> Melk en honing. Alles over eten en drinken. We gaan het hebben over koffie met Anneke Ammelaan. Douwe Egberts baas Jan Penning Die vindt zijn eigen senseo-koffie niet lekker. Ja, wat is er aan de hand met dat koffiesucces? En wat is nu de nieuwste koffietrend? Laten we even luisteren naar hoe je tegenwoordig koffie zou moeten zetten. Eerst je het filter nat, dan doe je het koffie erin. Dan schenk je een klein beetje water op dat net alle koffie bedekt is. Dan wacht je ongeveer 45 seconden en dan schenk je hem gewoon vol. En dat moet in totaal dan in ongeveer twee minuten doorgelopen zijn. Of je stopt de stekker erin. Super eenvoudig. En echt met een mooie laag Ja, en Anneke, keer schenkt net op. Wat ja. schenk jij op? Uh, ik schenk uh, ja, ouderwetse filterkoffie, maar dan in een heel trendy uh, kan. Dat is de G-Max, heet die. En daar zit als het ware de filter vast uh, aan de kan. En het papier is ook weer extra, zodat alle slechte stoffen uit de koffie gehaald worden. Dus je de ultieme smaak overhoudt. Slow koffie. Ja, slow koffie. Ja, maar dan denk ik slow koffie. Ik, toen ik vroeger studeerde, had ik ook zo'n filtertje en dan schonk ik het ook zo op. Ja. Is er, is er dan een, is nauwelijks verschil, toch? Het is exact hetzelfde. Ja. Even <lacht> over die Senseo. Uh, de baas van Douwe Egbert, die zijn eigen koffie afkraakt. Vond ik toch best wel opmerkelijk? Um, nou, minder opmerkelijk. Ik vind het ook wel heel interessant, omdat Douwe Egbert niet alleen staat in deze ontwikkeling. Het probleem is dat door de druk van de supermarkt de prijzen zo omlaag zijn gegaan... dat ze wat moesten doen om toch nog wat te verdienen. Ja, dus deze minder koffie erin? Deden ze onder andere of mindere kwaliteiten. En, uh, dus uiteindelijk is het aanmerk, verschilt totaal niet meer van het huismerk. En ik zeg, ik noem het zelf uh, achterstallig onderhoud, want ik zie het bij heel veel aanmerken gebeuren. Is dat men opnieuw kijkt naar het product. Ja, want als ze niet iets gaan veranderen, zijn ze het kwijt. Ja, is het ook lekker eigenlijk, die koffie, die CCO? En ja, dat hangt er maar vanaf wat, uh, wat maar je norm is. Wordt van, hier geschud, uh, jij vindt het niet lekker? Nee, ik, nee ik begrijp is. heel goed dat die directeur zijn eigen koffie niet lekker vindt. <laughs> Want jij vindt het ook niet lekker? Nee, nee. het is geen koffie. Nee, nee, maar maar het is het ook het... imago, hè? Het is imago? Ah, ah, ik heb geprobeerd om een senseo mee te nemen naar de... Studio, maar ik moet eerlijk bekennen dat er één buurvrouw was die hem had, maar die was niet thuis. Oké. Okay. Maar <laughs> dus... die imago is dus een truttig, truttig apparaat wat je niet hoort uh, het, is, het is een truttig apparaat, en, maar aan de andere kant denk ik wel eens, wat zetten mensen vroeger voor koffie? Er ging een grote schep buisman in, want dan was die lekker bruin. En verder had het geen smaak. Dus uiteindelijk zie je vaak dat de senseo voor veel mensen betere kwaliteit is dan wat ze vroeger ooit gedronken hebben. Wacht hadden. even, buisman, dat was, dat, wat, wat was dat? Gebrande suiker. Dat deed je bij de koffie ja. in? Ja. Waarom? Okay op oh, blauw busje met een wit dekseltje. Ja, oh, busje, wit nou ja dekstje dat was dat, dat, dat, men zij voor de smaak, maar met name voor de kleur. Ah, heel okay. interessant. Je kan het in Nederland niet meer kopen, maar op alle websites... voor geëmigreerde mensen kun je het nog steeds... <laughs> is het nog wel te bekrijgen. Ja. Dus je zegt, het is maar net een kwestie waar wij het mee, mee vergelijkt. Er wordt nu weer even opgeschonken. Ja, dat maar dat is niet voor half vier klaar. Dat gaan we nooit nee, hebben. Nee, maar het ruikt, Zo, wel, het wel, het ruikt wel. wel heel oh. erg lekker. Ik, dit, is, dit heet dan slow coffee, Anneke. Ja. Uh, is het anders dan uh, hoe wij vroeger slow coffee maakten? Ja, want uh, nou ja, laten we natuurlijk zeggen... in Nederland was een percolator en later kwam daar de, de Melita-filter bij. En toen kwamen pas de koffiezetapparaten. Het leuke is dat de Melita was van steen... en um, de koffiezetapparaat was het van kunststof, de filter... En nu moet je dus weer een steen hebben. Dat was dan toch uiteindelijk beter? Of is dat gewoon een kwestie van mode? Nou, ofzo? nee, het is niet alleen een kwestie van mode... maar het voordeel van steen is dat, het, dat je minder last van aanslag hebt... en minder last van smaakjes. Ja. Dan, is, dan zegt iemand op Twitter ook van... ja, het maakt helemaal niks uit wat voor een apparaat je gebruikt... als je maar gewoon goede koffie gebruikt. Koffie is één, maar het is ook de temperatuur van het water... en de temperatuur waarop het plaatje de koffie warm houdt... dat speelt allemaal een rol, met name de temperatuur van het water. Ja, en, en, en het soort koffie dan? Want daar heb je ook tuurlijk, allerlei mogelijks. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk ik... speelt ze sowieso, maar niet alleen. Kijk, er is ook een hele cult in koffie. Single estate koffie is de is op dit moment, zeg maar vergelijk het maar met wijn, hè? Een, een, een, hoog, een luxe chateau. Single estate, hebt. dus je koopt de koffie die op één plek gemaakt is. Op één plek, nou, gegroeid is, gegroeid is. Hè? Want je hebt dus, net zoals met wijn, het basisproduct, de koffiebes. En je hebt natuurlijk de blender en de rooster, zoals je de wijnmaker hebt. En die maken dus totaal de kwaliteit van de koffie. Ja. En die single estate, dat is dan helemaal hip? Het chateau, ja, dat is helemaal hip. Ja, en je hebt dan nog een hele interessante koffie. Uh, dat is De koffie Luwak. Moet ik even goed kijken of ik... Ik heb hem nog nooit geprobeerd, hoor. Stond hij niet op de bucketlist? Uh, ja. Wat ja. is dat? Ja, dat is een film van, met Jack Nicholson okay. die allemaal dingen wil doen voor zijn dood. En daar ja. stond ook het drinken en, van die ja, koffie, de, koffie op. De koffie Luwak. En dat zijn dus... De, uh, de Luwak is een soort Sivet-achtige kat. Die eet die, uh, die koffiebessen. Kwaliteit maakt niet uit van die bessen. Um, het vruchtvlees wordt verteerd, de pit of de boon niet... en die wordt weer verzameld uit de ontlasting en die wordt licht geroosterd. Dat nou, vindt, een, klinkt al heel smerig. Ja, je, kunt hem bestellen op, <laughs> je kunt hem bestellen op internet voor uh, 50 euro voor 250 gram. Oké, okay, En als je nou wat normalere <laughs> prijs wil betalen voor de koffie... Wat, wat is dan, wat, waar moet je dan naartoe? Gewoon naar uh, nou, de supermarkt de, of naar de... Nou, nee, nee, sorry. Niet bij de supermarkt. Nee? Maar dan, de, de koffiewinkeltjes schieten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn er nog een paar oude. Zo ontzettend leuk op de Haarlemmerstraat... of de Haarlemmerdijk in Amsterdam. De cult cultfoodstraat van Amsterdam. Heb je bijvoorbeeld het Zonnetje. En dat, zijn, uh, uh, dat is een winkel die komt al die bestaat al heel lang... heel Oud is heel interessant, maar weten heel veel van koffie. Ga je aan het eind van de Haarlemmerdijk, vlakbij het Haarlemmerplein... daar heb je uh, Roast for You. En dat zijn hele jonge, hippe mensen die ook perfecte koffie zetten. En daar kun je dus Deze alle nieuwe soorten apparaten. koffie, uh, ja. niet alleen espresso... Volgens mij hadden wij een jaar geleden een onderwerp over... Uh, thee is de nieuwe koffie, maar ja. ik heb nu het gevoel dat de koffie keihard terugslaat. Koffie is nou, gewoon de nieuwe koffie. <lacht> nee, het <dit> is nog <lacht> iets veel leukers. Weet je wat de allernieuwste thee is... Nee. Wat nee. echt helemaal hip gaat worden, dat is thee gezet van het koffieblad. Kijk maar is het, blad het, het is heel lekker. Ja, het blad ja? van, de, van de koffiestruik. En waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Heel simpel, omdat die best zoveel waard was. Heeft men nooit aan die bladeren gedacht. Dus kijk, ze komen heel leuk bij elkaar. Ja, het klinkt allemaal heel hip en heel trendy. Het maar het de meeste Nederlanders drinken waarschijnlijk nog steeds uh, senseo. Nou ja, het is natuurlijk heel grappig. De meeste koffie wordt natuurlijk tegenwoordig buitenshuis gedronken. Want je hebt uh, uh, ja, op je werk, uh, noem maar op. Dus de kwaliteit van de koffie thuis, zeker bij de jongeren... wordt vele malen groter. Want je drinkt misschien twee, één, twee kopjes per dag thuis. En ja. de rest is buiten de deur. En dan allemaal weer zo'n gewoon ouderwets koffiezetapparaat kopen... of toch weer zo'n leuke trendy cappuccino-espresso-machine? Nou, het, leuks, het, het leukste is, er is een apparaat, de Mokka Master... ziet er nog steeds hetzelfde uit als in 1969. Een super duurzaam apparaat, want hij wordt volledig handgemaakt... En Elk onderdeel kun je vervangen. Mijn apparaat heeft toevallig na twintig jaar het knopje. Is kapot, mm. wordt weer gemaakt. Het kost 170 euro. Maar dan heb je dus voor, de he voor je hele leven heb je wat. Klinkt goed. Ja, twintigers vinden dat te lang waarschijnlijk. Oh, dat zou wel eens weer heel hip kunnen worden. Oh, toch weer wel. <laughs> nee, maar jij zet percolatorkoffie, zei je zelf. Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. We gaan <laughs> onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Karel Was. Karel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laat me horen. Ja, het gaat over de huizenmarkt. Muurvast. De huizenmarkt is jarenlang muurvast geroest. En echt sociaal wordt niet gebouwd. Integendeel gerouwd over zoveel misère. De corporatiedirecteuren openden weinig deuren in openheid. Maar vertrokken met veel geld of bleven ons verbazen met hun wanbeleid. De bouwbazen liet het koud, zo lijkt het nu, waar eens Wieboud ten strijde trok. Jan Schaefer regels overtrad, maar op zijn pad de stadsvernieuwing hielp te bekronen. Zijn vleugelwoorden, in geklets kan je niet wonen, hielpen menigeen nog aan een huis. Het kruis van leegstand van kantoren zou hij de grond inboren... om hem met straffe hand te regeren en te onteigenen als dat moest. Zo wildwoest als hij leek had hij het hart voor de zaak... en zag het als zijn taak betaalbaar te bouwen en te verhuren. Hoe lang zal het nog duren voor men met grote bezems onduidelijk beleid wegveegt door daadkracht van beton, zoals sociale woningbouw begon... Daar waar men soms regels start, een starter echt kan starten... verandert muurvast in staafast. Dankjewel, uh, Karel Was. We geven je gedicht mee aan uh, meneer Van der Molen. Uh, u kunt het gedicht later vandaag teruglezen op onze website. Dit is de dag nu en u kunt u ook gesprekken terugkijken... en reacties of ideeën kwijt. En dit is de dag zit erop. We danken de gasten Hans Westerhof, Marijke de Vries en de Beerte Showhouse. TV-presentator Rudy Franks. De band Orlando, Foodwatcher Anneke Ammerlaan en Jan Molenaar. En zometeen na het nieuws van half vier de Villa. Villa VPRO met Ger en Tessel. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbet. Uh, ja, jullie hebben het vanmiddag gehad over die DNA-kaarten om ja. aanleg voor ziektes op te sporen. Nou, wij gaan nog een stapje verder. Wij gaan het hebben over het verbeteren van normale, gezonde mensen. Dat loopt van gentherapie, gendoping naar hormoonbehandelingen en het implanteren van apparaatjes in het brein om je stemming te verbeteren. En we vragen ons af, is dat wel toelaatbaar? De mens moet niet voor God spelen. Of is elke verbetering welkom? En hoe zit het eigenlijk met die sociale dwang om jezelf te verbeteren? Nou, daar gaat het straks allemaal over. Na de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Nederlandse staat heeft 3 miljard euro opgehaald... met de veiling van kortlopende leningen. Leningen hebben negatieve rentes, wat uitzonderlijk is. Het betekent dat beleggers in Nederlands schuldpapier... geen rentevergoeding krijgen, maar geld moeten toeleggen op hun leningen. Lage rente is een marktreactie op de problemen... en politieke onzekerheid in Italië en Spanje. In de Pakistanse stad Karachi zijn na de zware bomaanslag van gisteren... scholen en kantoren dicht. Ook het openbaar vervoer ligt stil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 Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur hoort u in ons panel schuld en boete... nieuws en commentaren over misdaad, opsporing en andere juridische zaken. Een hormoonbehandeling om jong te blijven... of een implantaatje in je brein om vrolijker te worden. Het kan, maar moeten we het ook willen en doen... Wij praten met Mirjam Schuif van het ratenau instituut en zij onderzocht hoe er in Nederland wordt gedacht over mensverbetering. En Metropolis Radio bekijkt deze week... hoe er in andere culturen overspel wordt gepleegd... en hoe daarmee wordt omgegaan. En uw reacties zijn als altijd welkom via de site vilavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VpRo. We gaan eerst naar Kenia, naar de verkiezingen al daar. Uh, die verkiezingen daar, die lokken nogal eens wat geweld uit. En het aantal doden is vandaag alweer opgelopen naar zeker 17. De Veiligheidsdiensten doen er alles aan om geweld in te dammen. En in 2007 ging het echt heel dramatisch mis. Een omstreden verkiezingsuitslag leidde tot vechtpartijen tussen bevolkingsgroepen, meer dan duizend doden. Journalist Joni de Rijk is in de sloppenwijk Matari van de hoofdstad Nairobi. Goedemiddag Joni. Goedemiddag. Uh, in die wijk waar jij nu bent, hè, Materie, sloeg tijdens de vorige presidentsverkiezingen echt een vlammende in de pan, 2007. Hoe is de situatie nu? Ja, mensen zijn uh, toch wel heel gespannen. Het is uh, tot nu toe vrij rustig hier. Maar er is heel veel angst dat het opnieuw zal uitbreken. Er zijn heel veel mensen ook vertrokken. Um, er zijn heel veel mensen die ja, hun meubels, degene, de spullen die ze hebben en die ze waardevol vinden, die ze hebben ze weggehaald. Dus tafels en stoelen, ze hebben al bijna niks, maar dat wat ze hebben, hebben ze weggehaald omdat er heel veel huizen in brand werden gestoken en uh, ja de spanning is hier uh, is hier wel aan het stijgen en hebben uh, een aantal mensen gesproken hebben een aantal mensen gevolgd die, uh, die als slachtoffer waren van de van de van het geweld in 2007 die zijn uh, vandaag allemaal gaan stemmen maar die hebben de afgelopen nacht niet kunnen slapen van de stress en uh, er werd ook op de deuren gebonkt en met stenen gegooid en op fluitjes geblazen dus ze hielden elkaar ook wakker en ja ze houden elkaar ook wel uh, in spanning en uh, ja maar... ze zijn toch wel bang ja, dat het opnieuw gaat gebeuren. Jij volgt uh, die mensen omdat je een reportage maakt voor het Vlaamse blad Knak. Uh, je zei het al, slachtoffers de, toen van de, van de rellen en de onrust in 2007. Wat, wat zijn dat voor mensen? Ja, wel, we zitten hier nu in het huisje van uh, een 19-jarige jongen, Victor. Die zit tegenover mij. En uh, zijn moeder um, die werd uh, op straat doodgeslagen. Zijn moeder was uh, Luo. En uh, zij vroeger haar pasja, identiteitskaart, een groep mannen die omstingelden haar en toen ze zagen, ja, waar ze vandaan kwam, hebben ze haar uh, heel zwaar ja, in elkaar geslagen. En ze kon zomaar. niet meer staan? Ja, zomaar. Ja, om wie ze was. Omdat ze, dus, uh, ja dat gaat over het etnische, dat gaat over tribale, tribale gelegenheden. Dus ze was een, een luo. Ja. En uh, ze is op straat achtergelaten. En ze kon niet meer lopen en ze is naar huis gebracht en ze is hier gestorven. En uh, ja, die uh, Victor, die is nu, uh, oh, ja. zijn vader was al dood. Die is uh, als kostwinnaar nu voor zes, zes broertjes en zusjes. Dus uh, die hebben het heel zwaar gehad. Ja. Dus dat is maar een van de voorbeelden. Ja. Uh, ze was een luo, zeg je, dat is een van de stammen. Er is nog een andere stam. En de twee kandidaten waar het om gaat, Kinjatta en Odinga, zijn allebei ook respectievelijk van die twee elkaar bestrijdende stammen. Die spanning en, en, ja. en de, het geweld waar ze nu bang voor zijn, heeft dat daar ook weer mee te maken? Of zijn het gewoon een stelletje, een bende misdadigers die hun kans schoon zien in zo'n wijk? Wel, ik denk eigenlijk dat het meer dat zal zijn. Dat, het meer, dat er een aantal ja, criminele relschoppers zijn die de verkiezingen nu hè, als aanleiding nemen om te gaan plunderen, om huizen te verbranden, om ruzie te zoeken. Dat, is, dat ziet er eerder naar uit, want er is heel erg opgeroepen tot vrede. De verkiezingen tot nu toe zijn toch wel redelijk rustig verlopen. Wij hebben, ja, op verschillende plekken zijn we geweest en de mensen stonden echt urenlang in de rij. We hebben duizenden mensen in de rij zien staan. Het is een enorme opkomst. Maar uh, die waren kalm, die waren rustig. Maar ja, tussen al die uh, kalmte door voel je toch wel een stijgende spanning. Ja. Maar, ik, dat ja. is het opmerkelijke dat Kenia gezien wordt als een vreedzaam land. Tamelijk vreedzaam in ieder geval. Maar tijdens dit soort verkiezingen is er altijd veel spanning en loopt het uit de hand. Hoe kan dat toch elke keer? Ja, dat is dat is inderdaad vreemd, want normaal uh, ja, leven ze hier samen. Laat, de de Kikuyus en de loor die, die leven allemaal samen. Maar ja, zodra dan de verkiezingen eraan komen, dan zijn ineens uh, dat soort uh, ja, tribale, etnische kwesties. Die, die, dat is ineens heel belangrijk en, en mensen. Ja, er zijn een aantal mensen die die hun frustraties botvieren tijdens dit soort uh, zaken. Er zijn nu zoveel mensen hier in de Sloppenwijk die. Absoluut geen werk hebben en die helemaal niks hebben. Er, is hier, er wordt hier heel veel gedronken, dus er lopen toch wel veel mensen zwaar onder invloed. En dan, ja, dan slaat de vlam nogal makkelijk ja. in de pand. Ja. Zeg die raciale spanningen dus, hè? want daar gaat het toch uiteindelijk allemaal op terug. Zijn dat nou nog restanden van de oude koloniale periode? Waarbij gewoon een aantal stammen die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben, op elkaar geworpen worden, waardoor je erop kan wachten? Het is, het is iets wat al heel lang bezig is, ja, net of het nu puur raciaal is. Het heeft, ja, het is, het is eerder toch tribale, het is, het is, het is etnisch. En, en, maar het heeft wel te maken, want ze herkennen elkaar aan lichter of donkerheid. Dat hebben ze mezelf verteld. Dus het is deels ook wel raciaal, maar niet alleen dat. En het is inderdaad al, het loopt, het loopt heel ver terug. Dus het zit heel diep en ja, het komt weer boven. Het, het, is, het is heel raar, terwijl normaal... Zitten ze bij elkaar en ik heb gisteren zaten wij tussen ja, Kikuyu en, en Luo en die, die, die, die, die wonen naast elkaar Hier in Matari is dat geen enkel probleem, maar dan ineens, ja, dan ineens slaat het om en dan worden de mensen heel vreemd. We hebben gisteren iemand gesproken die, uh, die zijn arm werd afgehakt tijdens de rel in 2007. Dus ja, het is, uh, is echt is, is het afgelopen tien jaar ernstiger geworden? Erger dan in de jaren zestig tijdens de onafhankelijkheid in uh, 63? Dat weet ik niet. Ik weet niet of het erger is geworden. Ik weet alleen dat de mensen nu veel ja, meer voorbereid zijn. En veel beter. ze zijn allemaal heel erg gewaarschuwd. Dat zei ik al. Want hou het alsjeblieft kalm. En dat weten ze. Maar ja. Ze zijn, zoals ik zeg. Er ze zijn relschoppers die, uh, die waarschijnlijk misbruik zullen maken. En, en mocht, ja, mocht uh, Kenyatta winnen. Um, dan, dan, uh, dan, dan is er uh, ja, angst dat de Luo problemen zullen maken. Um, dus als uh, Raila Odinga verliest dan zijn de mensen toch wel bang dat de Luo uh, ja, inderdaad uh, gewelddadig zullen worden. We dus spraken hier een, een paar Kikuyos en die zeiden ja, zelfs als hij gaat winnen, als ook dingen gaat winnen, dan nog zijn we bang dat ze, dat ze problemen gaan maken in de overwinningsroes. Dus sowieso is er heel veel angst. Wanneer is, wanneer, is de uitslag, uh, wanneer is de uitslag bekend, Joni? Dat is nog helemaal niet zeker, want de opkomst is zo groot dat de stembureaus ook al langer open blijven een aantal, omdat de mensen nog altijd in de rij staan, dikke, dikke rijen. En um, omdat er dus zoveel stemmen te tellen zijn... verwachten ze één of twee dagen. Dus ik schat... Twee dagen. We hebben nog geen idee, maar de opkomst is enorm. Er was een journalist en die zei van... Uh, ik heb hier in Afrika nooit meer zulke opkomst gezien... en zulke lange rijen gezien als in 1994 in Zuid-Afrika. Dus het is echt wel iets heel bijzonders. Het is ook een historische dag in Kenia... omdat er eigenlijk voor het eerst een meervoudig kiesysteem is. Dus ze kiezen niet alleen voor een president... maar ook voor een gouverneur en een senator... en vrouwen in de senaat en lokale vertegenwoordigers. Dus er valt heel wat te kiezen. Het is heel ja. belangrijk en de mensen zijn heel gemotiveerd. Loop jij geen gevaar als blanke buiten Staan er. Wij zijn hier wel met, uh, met iemand mee, want ja, het is, het is, ja, dat is moeilijk in te schatten, maar wij hebben iemand mee die uh, en dan zijn we veilig. Ja. Maar het uh, is dus, dus tot nu toe valt het wel Maar Je moet oppassen natuurlijk dat je niet beroofd wordt, maar als je met iemand meegaat is dat oké. Okay. <laughs> ja, oké, okay, Johnny de Rijke, journalist Johnny de Rijke in de sloppenwijk Matari, uh, Nairobi, Kenia. We hadden het over de verkiezingen al daar. Hartelijk bedankt en hou je haaks.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 Onze correspondenten tasten wereldwijd af wat dienaangaande wel en niet geaccepteerd wordt in verschillende culturen. Van overspelavontuurtjes tot buitenechtelijke relaties. En we beginnen in Indonesië, waar vreemdgaan bij de volkscultuur hoort. Er bestaat zelfs een apart woord voor. De wanita simpanan, de reserve of bijvrouw. Maar het zijn alleen rijke mannen die zich een wanita simpanan kunnen permitteren. Het is de duurste shopping mall van Jakarta. Met winkeltjes, met daarin maar een paar tassen of schoenen. Het zijn winkeltjes die zijn gekocht door rijke Indonesische zakenmannen voor hun matrazen. In Indonesië is er zelfs een bijwoord voor. De wanita simpanan, de reservevrouw, zoals dat heet. Dat zijn vaak hele mooie, jonge, sexy vrouwen. Alhoewel ze er in dit winkeltje er een beetje verveeld bij zit met haar flinke laag make-up. Maar de wanita simpanan is aan banden gelegd. Het wordt steeds strenger hier in het islamitische Indonesië. Dus wat mannen nu vaak doen, is maar trouwen met deze bijvrouw. Met deze wanita simpanan. Maar goed, dan is het polygamie. En moet de eerste vrouw daar toestemming voor geven. En je ziet dat dat heel vaak heel stiekem gebeurt. En uh, ergens buiten dat winkelcentrum ontmoet ik uh, Ibu City. En ze weet alles van de ellende van Overspel af. Van de wanita simpanande bijvrouw. En ze is niet zomaar een huisvrouw. Ze is of ze was getrouwd met de burgemeester van een klein stadje... Wanneer vermoedde u dat uh, uw man een, uh, een relatie met een andere vrouw had? secara, apa, secara, secara, secara ini ya the point. Dia memang Ze vermoedde het al enige tijd. Ze zegt, uh, misschien was het uh, intuïtie dat hij vreemd ging. Op een gegeven moment lag hij in een ziekenhuis. Toen vertelde een verpleegkundige mij dat er ook een uh, andere vrouw bij hem op bezoek kwam. Maar goed, toen ik hem daarmee confronteerde... ontkende hij een Vanita uh, simpanan of een bijvrouw te hebben. saat uh, Serieus werd het. Uh, toen het hem te heet onder de voeten werd... een overspelige vieze burgemeester... Maar dat kan natuurlijk niet. Is besloten hij wat meer Indonesische mannen nu doen... is uh, met zijn matrijzen te trouwen. Maar dan wordt het polygamie... En moet hij dus toestemming vragen. Maar ze weigerde. Er zit hier een moeder van twee dochters. Eentje van zes en eentje van acht. Ze draagt een rode sluier. En ze praat voortdurend met ingehouden emoties. Ze denkt als ik haar één keer in haar armen prik dat ze begint te huilen. Maar ze wil niet. Want ze wil vooral sterk en ze wil vooral uh, moedig blijven. En ze vertelt hoe agressief hij werd. Euh, dat, ze, dat hij haar sloeg met de schoen. Hij mishandelde me net zo lang tot ze het huis het vluchtte. En zolang ze niet akkoord ging met het huwelijk met zijn bij vrouw mocht ze haar twee kinderen ook niet zien. Uh, pengakuan dia secara resmi ke saya itu sekitar bulan november. En toen hij afgelopen november stiekem trouwde, wat volgens de wet dus illegaal is, besloot ze haar man, de viceburgemeester, bij de politie aan te geven. De politie weigerde in eerste instantie om mee te werken. Hampir dua bulan berlangsung, sejak tanggal 9 november, saya... Maar onder druk van de media um, is de overspelige vice-burgemeester onlangs voor het eerst verhoord. Goed nieuws, zou je dus denken, maar niet echt. Want de kinderen zijn nog steeds bij hem. De familie staat aan zijn kant. Ze had de vuile was niet buiten mogen hangen. Want dat doe je niet in de Indonesische cultuur. En bovendien vindt de familie dat ze maar terug moet naar uh, haar man... De kinderen mag ze nog steeds niet zien. Zelfs als ze naar de school gaat om aan de directeur van de school te vragen... of ze haar kinderen even mag vasthouden. Dan wordt ze zelfs al bij het schoolplein tegengehouden. Maar ze zegt, ik weiger mijn strijd op te geven. Zolang hij niet achter de tradies zit en ze haar kinderen weer teruggeeft. En ze zegt, tot die tijd moet ik moedig zijn. En moet ik vechten. Niet alleen voor mezelf, voor mijn kinderen, maar ook voor andere Indonesische vrouwen waar ik nu een soort symbool voor ben geworden. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis in Servië, waar vrouwen het heft in eigen hand nemen had En Jovana 24 had vijf relaties en pleegde in iedere relatie overspel. Hey, is Milica and I'm 23. En tot slot Milita 23 heeft een gecompliceerde relatie en uh, ging al een paar keer vreemd. U hoort hier meer over morgen in Metropolis. Jezelf aantrekkelijker of sterker maken is niet nieuw. Je kunt bijvoorbeeld borstimplantaten nemen of <coughs> doping inspuiten. Maar er is meer, veel meer. Een elektrolytherapie om slimmer te worden bijvoorbeeld. Of een pilletje voor meer discipline. De wetenschap staat niet stil. En steeds meer gezonde mensen weten hun weg naar deze mensverbetering. Want zo heet het. Te vinden. En dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor onze samenleving. Onderzoeker Mirjam Schuif. Ze houdt zich bezig met mensverbetering voor het raad. Dat klinkt een hoog sickbokgehalte, trouwens. Sickbok, he? ja, zeker. Voor het raad er nou Instituut en dat instituut dat houdt zich bezig met publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Mevrouw Schuif, welkom. Dank u wel. Uh, human Enhancement, dat zo heet het eigenlijk uh, officieel, hè? menselijke nou ja, hè? Ja. He? In het Engels? In het Engels, ja. precies. Menselijke verbeteringstechnologie. Um, is het uh, mentaal zowel als fysiek, of maken jullie onderscheid? Wij maken geen onderscheid in verbeterde technologieën. Uh die het lichaam of uh, meer het mentale verbeteren. Wij kijken echt naar allerlei medische uh, middelen. Dus hulpmiddelen als, als implantator. Maar ook pillen die, die een aspect van het gezonde lichaam... want dat is belangrijk, ja, dat is belangrijk kunnen hè? verbeteren. Het gaat niet om het behandelen van mensen die een ziekte hebben... maar echt om gezonde mensen die in principe prima functioneren... om die net een beetje beter te laten ja. functioneren. Of er mooier uit te laten zien. Is er voor jullie nou een principieel verschil tussen... Uh, Kijk, als je, als je een rot gebit hebt en je laat alles eruit tikken... en je mm -hmm. neemt een kunstgebit, dat is ook een ver verbetering. Hè? Ja, is het nou principeel ook anders medicien. dan een implantaat in je hoofd... om je beter te voelen? Maak jullie daar een wezenlijk onderscheid in? Nou, wat voor mij het grote onderscheid is... is um, kijk, als je, als je hele slechte tanden hebt of een andere aandoening hebt... en je wordt daarvoor behandeld... Um, dan ben je bereid om daar meer risico's mee te lopen... dan wanneer je dat... Uh, echt puur voor de luxe, zal ik maar zeggen, doet. Dus als er niks mis met je is... dan is het niet de bedoeling om ook risico's te gaan lopen... met allerlei bijwerkingen van de technologieën. Maar ik stel zelf ook vaak de vraag aan mensen... is een pilletje om je, je concentratie wat op te peppen is dat nou echt anders dan het tripje naar de koffie, mm -hmm. koffieautomaat En wat geven de mensen dan voor antwoord? Ja, sommige <tus> mensen zeggen van... Uh, ja, dat is echt anders. Want dat is een medicijn wat je ervoor gebruikt. En andere mensen zeggen, ja, ik zie het verschil eigenlijk niet zo. Ik hou niet zo van koffie, dus misschien heb ik liever dat pilletje. Ja, ja. Ja. Wat is nou het meest uh, science fiction-achtige verbeteringsmiddel uh, verbeteringstechniek... Nou, eentje die ik zelf altijd uh, ja, heel science fictionachtig vind... maar tegelijkertijd zijn er ook al voorbeelden bekend... Van, van mensen bij wie het om medische redenen is gebruikt... die er heel gelukkig van werden. Dat is diepe hersenstimulatie. Dat is het hersenimplantaat dat op een heel specifiek plekje... heel voorzichtig in je hersenen wordt ingebracht. Dat geeft kleine stroompjes, zit een batterij... wordt ook geïmplanteerd, uh, meestal onder je sleutelbeen... En dat stimuleert dan dat, uh, dat hersengebied. Er wordt heel vaak gebruikt nu voor Parkinson. Ook experimenteel voor psychiatrische aandoeningen... als depressie, uh, depressie mm -hmm. obsessief-compulsieve stoornis. Mm. En bij de laatste, obsessief-compulsieve stoornis... werd geprobeerd een vrouw te behandelen. Nou, Die bleef nog steeds compulsief gedrag vertonen... dus heel vaak haar handen wassen. Maar het maakte Dwangmatig. er niet meer uit. Betekent Dwangmatig, dat, ja. Ja, ja dank u wel. Het maakte er niet meer uit... want ze kregen er een heel gelukzalig gevoel bij... Maar uh, dat is, dan, ja. dan hebben we het nog steeds over een patiënt, over dat iemand patiënt. die ziek is en dat het is wat patiënt. u zei, dat ja. mens verbeteren ja. gaat over mensen die ja. niets mankeren, nee. alleen... Maar dezelfde technologie Net... kun ja. je toepassen op gezonde mensen. Ja, precies. En uh. dat is de vraag, want dat is natuurlijk ook de vraag die jullie in je onderzoek gesteld hebben, want het is een publieksonderzoek. Ja. Hoe denken Nederlanders over al die mogelijkheden, ja. die technische mogelijkheden, want... Jullie vinden het noodzakelijk, en dat zal de politiek uiteindelijk ook vinden... dat het publiek zich een mening vormt. Maar mm -hmm. kan dat als de wetenschap zelf nog niet helemaal uit de voor- en nadelen is... en eigenlijk nog helemaal niet goed in de smiz heeft wat ze wel of niet zouden kunnen? Uh, nou, ik denk dat we er op tijd mee moeten beginnen. Want um, kijk, dit soort technologieën komen eraan. Dat geval wat ik net noemde van die vrouw die er, die er een heel gelukzalig gevoel aan krijgt... dat is al een paar jaar geleden. Kosmetische mm. chirurgie is al behoorlijk ingeburgd in de maatschappij. Steeds meer studenten gebruiken eh, ADHD-medicatie om beter te kunnen studeren. Dus eh, kijk, de wetenschap is nog niet helemaal uit alle voor- en nadelen... en de risico's en de risico's voor gezonde mensen. Maar als we daarop wachten zijn, we misschien te laat... dan is het al lang ingeburgerd. En dan ja. is het veel moeilijker om maatregelen te nemen. Ja, want je kunt dus... iets niet ontuitvinden... Nee, uh, kan it. niet. Nee, nee, dat kan nee, niet. Maar je nee. kan iets wel ontgebruiken. Namelijk niet meer gebruiken of, of verbieden. Of nee, gebruiken, volgens mij kan dat. Volgens mij nou, kan, kan, kan volgens wel, is, wel. is dat heel moeilijk. Want als mensen weten dat iets kan, dan dat brengen ze zich het, in nou, allerlei hebben, bochten. We hebben om natuurlijk het toch... een voorbeeld van doping. Ja. ja, bijvoorbeeld. Nou, dat, ja, dat is sportdoping. Dat Ma mag al jaren niet. Maar... Nee. Ja. nee, nee, dat ja. is Maar laten we daar zo doorgaan. Ja. Ja. Je hebt duizend vormen van doping, dat mm -hmm. weten we allemaal natuurlijk. Zeker de laatste tijd in het fietsen. Ja. Maar je hebt nu ook gendoping. En dat vind ik toch een behoorlijk hoog science fiction gehalte ja, hebben. Heeft het ook. Vertel eens hoe dat precies in zijn werk gaat. Nou, ik ben geen gendoping-expert. Maar wat er gebeurt is dat. Um... Dat het, het idee is dat het door je genen te, te versterken in feite. Dus op een bepaald gebied. Dus bijvoorbeeld de genen voor je rode bloedlichaampjes. Wat sommige fietsers nu ook met EPO doen. Zodat je harder kunt fietsen. Dan gaat je, gaat je lichaam meer uh, rode bloedlichaampjes mm -hmm. aanmaken. Ja. Um, dat gebeurt door gentherapie. Dat is nog, in de medische wereld is dat nog een heel experimentele therapie. Die gebruikt wordt voor het, het behandelen van hele zware genetische aandoeningen. Um, maar ja, dat kun je dus ook inzetten om andere genen... te ja, verbeteren. Ja, prestatieverhoging. Maar dit is, ja. kijk, in de, in, de, in de medische wereld, kijk, we hebben daar een paar jaar geleden, specifiek naar gentherapie, ook wat meer onderzoek gedaan. Ja, toen was het nog zo dat. Uh, dat de risico's uiteenliepen van een behandeling van griep... tot, tot leukemieachtige verschijnselen. Ja. Dat is niet iets waar je, ja. waar je, waar je um, al te lichtzinnig over moet denken. En zeker niet als je het in de, het geval van doping... ook vaak in het illegale circuit gaat, gaat, gaat zoeken. Mm -hmm. Dan weet je helemaal niet wat mensen nou precies gebruiken... Um, uh, of, of degene die het op je toepast wel, wel te ja. kundig is. Dus dan loop je nog extra risico's. Ja, dan kan en, ik me voorstellen dat, dat mensen die dat horen denken... ja, het is toch een beetje voor God spelen. Kan dat ja. eigenlijk wel? Ja, er zijn heel veel mensen die dat inderdaad uh, dat gevoel hebben. Breedt dat uit jullie onderzoek dat ja. mensen dat zeggen? Sommige mensen. Ja, dat er mm -hmm. zijn eigenlijk meerdere, me meerdere basishoudingen in Nederland. En een van de houdingen is van ja, maar dit is niet natuurlijk of dit is voor God spelen. En dat mm -hmm. moeten we niet doen. Moeten wat, we niet willen. wat vinden jullie daarvan zelf? Of hebben jullie daar geen mening nou, over? Nou, Wij hebben daar niet zo'n mening over. Wij vinden het vooral belangrijk dat er over nagedacht wordt. Zijn ja. dat mensen die dat zeggen, maar dat hebben jullie misschien niet onderzocht... die dat ook vinden van bepaalde medicijnen? Die dat zeggen, ja, als je iets hebt is het jammer. Je speelt ook voor God als je een pilletje inneemt uh, tegen een ziekte. Bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we niet specifiek onderzocht... maar het is ook niet het beeld dat bij me op is gekomen okay. in die hmm. groepen. Nee. Oh, nee. nee. En hoe zit het nou met uh, de maatschappelijke gevolgen? Ik kan me voorstellen dat als die therapieën er zijn... en jij zou jezelf kunnen verbeteren... maar je ja. doet het niet omdat je daar tegen bent... ja, ja dan onderpresteer je... terwijl het niet hoeft. Ja. Er gaat een sociale drang ja. dwang misschien zelfs wel van uit. Hoe zien jullie dat? Uh, nou, dan of dan overdrijf ik... ik dat nu? Nou, we hebben het dus ook... met, met in de focusgroepen onderzoek hebben we dat ook... Uh... Mm -hmm. Zijn dus mensen dat, daar bang voor? Ja, dat komt echt naar voren. Mensen bijvoorbeeld voor die ADHD-medicatie... Om, om beter te kunnen studeren... of je deadline op je werk wel te kunnen halen. Als je collega's dat gaan gebruiken... kun je dan nog wel achterblijven. Ja. Uh -huh. um, of gaat je werkgever misschien zeggen van... ja, uh, nou, Pieter, nou, doe maar. Dat is inderdaad ook echt interessant, Want We hadden het net over topsport, maar zijn er andere segmenten... Uh, he, in, in de maatschappij, waar je zou kunnen zeggen, die hebben extra veel belang voor die mensverbeteringstechnieken, omdat ze daar uh, uh, heel veel profijt van zouden kunnen hebben. En je dus misschien wel zouden kunnen dwingen om het te gebruiken. Ja, nou, uh, in ieder geval ook amateursporters. Uh -huh. uh, maar buiten maar de sport? Zek, uh, ja, om mensen te kunnen dwingen om het te gebruiken, dat ligt natuurlijk sowieso moeilijk. En uh -huh. ik denk dat we daar goed over na moeten denken. Maar ik kan me indenken dat er bijvoorbeeld bij, uh, bij artsen. Middelen en piloten trouwens ook middelen om langer alert wakker te blijven. Die, als een piloot een lange vlucht moet maken, als een arts een lange dag niet moet maken, daar heeft niet alleen een arts belang bij om, om, om goed te function blijven functioneren, maar ook alle passagiers en, en de patiënten. Hmm. Ja, je kan ook zeggen, hij moet wat uh, minder uren vliegen. minder. kan ook, maken. maar ja, als je naar. Uh, ik, Noemen ze een dwars oh, dat je pas, Dat is niet dichterbij te ja. halen. als je nou ja. he, dat, ja. uit dat publieksonderzoek blijkt... wat Ger zei, dat, dat voor god spelen. Mm -hmm. Dat is iets wat, wat, wat, uh, ja. uh, wat eruit komt. Ook die sociale druk. Dat ja. zien mensen als een gevaar. Mm -hmm. Van als het bestaat moet je het doen ook. Ja. Um, wat zagen ze als voordelen? Voornamelijk behalve mooier worden of slimmer worden. Nou, de kansen zijn eigenlijk uh, inderdaad dat je er zelf mooier van wordt. En dat je ook, uh, wat ik net zei, de, de, de alertere arts, de, de, de piloot die een veiliger vlucht kan maken. Legen hmm. um, hele... de voordelen uit jullie onderzoek op tegen de nadelen? Als je dat een nou, beetje globaal kunt... mag zeggen, wat de Nederlandse dus, burger hier er zijn, vindt. Er zijn, uh, we hebben het tot nu toe alleen ook gehad over de mensen die zeggen: ja, het is voor God spelen of het is niet natuurlijk. Er zijn wel meerdere groepen. Er zijn ook wat mensen die echt heel enthousiast zijn. Um, die zeggen van, nou, ah, als dit maar enigszins veilig kan... dan moet je dit gewoon doen. Ja. Dan uh, ben je aan jezelf verplicht om zo goed mogelijk te worden. Ik je kan ook zeggen van uh, dat het niet natuurlijk is. Nou en, we, sinds is dan een criterium? Ja, dat, dat denken zo, die mensen het. ook. Ja. Uh, maar ik denk dat de meerderheid van de mensen die wij gesproken hebben... die zeggen wel van, nou, ook, ook zijn er ook mensen die een hele grote groep... die zeggen van, nou, iedereen moet zelf weten wat hij doet. Maar voor mij hoeft het nog niet. Mm. Of die zeggen van, nou ja, misschien zitten er, er wel kansen aan... maar we moeten ook vooral zorgen dat die sociale dwang... Um, of die... Of een tweedeling die kan hoofd, ontstaan ja. tussen mensen die het wel gebruiken en mensen die het niet gebruiken. Ook al omdat het kostbaar Ni is vaak, hè? Ja. Ja, ja. gendoping, dat ga je niet goedkoop nee. krijgen. Wat, ja. wat, wat kan je doen om die sociale dwang te voorkomen? Of gaat het zoals het gaat? Ja, dat is heel lastig, denk ik. En ik denk dat we daar, dat is een van de, van de, van de redenen daarom dat, we op, dat we er in een vroeg stadium over na moeten denken. En dus een van de redenen waarom jullie dit onderzoek nu ja. hebben gedaan, want daar kunnen beleidsmakers ja. zich over gaan buigen ja. en nu al rekening mee houden. Ja. Dat is ook de bedoeling van dat uh, onderzoek. Ja, dat hopen we wel dat dat, dat gaat gebeuren. Ja. En ook gewoon mensen op kantoor. De, de het onderzoek komt. heet Goed Beter Betwist. Mooie titel, door u verzonnen. <lacht> uh, over voor- en nadelen van mensverbetering, de mensverbeteringstechnologie. Ja. Heel hartelijk bedankt, Mirjam Schuif. Van het Raad van ja, nou in Ouders Instituut. Ja, en uh, Ger en ik zijn zo meteen bij u terug in de villa na het nieuws met ons panel Schuld en Boete en met misdaad en straf. Hoe dat zit, hoort u zo.